Wolthuis met het NOS Journaal. In vijf regio's kunnen problemen ontstaan door de hervorming van de AWBZ. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgkantoren in Arnhem, Amsterdam, Groningen, Midden-Holland en Utrecht moeten erop letten dat er genoeg zorg beschikbaar blijft voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft. Door de bezuinigingen blijven meer mensen thuis wonen en daardoor moeten zorginstellingen sluiten en moeten bewoners mogelijk verhuizen naar een andere locatie of zorgaanbieder. De zorgautoriteit verwacht buiten deze vijf regio's geen problemen, daar blijven genoeg plaatsen in instellingen over.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 De conciërge van het appartementengebouw had alarm geslagen omdat er een sterke geur uit een kelderkast kwam. Volgens de politie zijn het vrijwel volgroeide feutussen. Een vrouw van 35 is aangehouden op verdenking van doodslag. Zij zegt dat de baby's tussen 2004 en 2009 dood waren geboren. Waarom ze de lijkjes verstopte is onduidelijk. De Verenigde Staten trekken 5 miljoen dollar extra uit... voor steun aan het Oekraïense leger. En dat geld is dus bedoeld voor materieel dat kan worden ingezet... voor de strijd tegen de separatisten in het oosten van het land. Zoals kogelvrije vesten en nachtkijkers. Tot nu toe kregen Oekraïne goederen... die minder direct met vechten te maken hadden. Het weer geregeld buien in het noordoosten, mogelijk met onweer. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag minder buien, vaker zon... en een graad of 7, 10... 17 moet ik zeggen. En vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOE. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 west richting Den Haag staat bij de Coentunnel 2 kilometer file. Daar staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. As if I laugh. Just a little bit. Maybe I and forget the chance that I didn't have to know you and live in peace in peace mm -hmm. oh yeah if I laugh just a little bit Maybe I can forget the plans that I did use to get you at home with me alone. Ik wou maar zeggen, wauw. Ja, dat wou ik ook zeggen. Ja. <laughs> album Teaser and the firecat En uh, onze geëerde collega, de heer Felix Meurders, die heeft enige decennia geleden de term uh, aanrader, of uh, hoe is het, uh, raamplaat, ja. hoe, hoe heet het? Ja, weet ik, ja zoiets, ja. <laughs> In ieder geval, dat album zou in elk uh, huishouden uh, aanwezig moeten zijn. Ik denk ook dat het bijna wel zo is, hoor. Ja, ik denk het ook. Zo goed. Het was uh, een van zijn... Uh, nou, ja, ik, ik, ik durf er niet zo gauw mening over te geven. Want hij heeft gewoon uh, een stuk of vijf verschrikkelijk goede albums gemaakt. Ja. Uh, nadat hij uh, wegging bij, uh, bij Decca en, en met, die, met die grote orkesten en zo. En dat hij zich gewoon ging opstellen als uh, singer-songwriter. Met uh, als begin het album Mona Bone Dat ja, ja. was de eerste met Lady Darban Wilder mm, yeah. En uh, toen begon het al, hè. En daarna kregen we Teaser and the Fire. Of daarna kregen we tief for the Tillerman. Ja. En dat was helemaal een klapper. Met, met Father and Son en dat soort prachtige nummers erop. Ja, en als derde kwam deze Teaser and the Firecats. Met uh, Tuesday's Dead en, en, en Priest Train. moon Shadow. Moonshadow en. Moonshadow en, en Morning Dido. Has Broken. Ach, Even jongen, jongen, jongen. Ja, alle tiende nummers zijn geweldig. Ja, het is, uh, ik, ik ben een enorme cat, Stevens fan. Ik heb. Uh, alles wat hij uitgebracht heeft in die periode heb ik wel, ik denk een stuk of tien LP's van hem heb. Ja. En het, het is gewoon geweldig. Tegenwoordig, uh, hij toert weer. Uh, Zij het niet onder de naam Cat Stevens, maar onder de naam uh, Yusuf Islam. Ja. Dat is een uh, nieuwe naam. En uh, <coughs> dat heeft hem bijna nog een keertje behoorlijk in de problemen gebracht, omdat hij in Amerika werd opgepakt, uh, omdat men in hem een terrorist vermoedde. Oh, oh, oh. Ja, nee, dat is echt zo. hoor. Oh, oh, oh, oh. Ja. Ze hebben, ze, hij zou naar Amerika en toen is hij opgepakt. Omdat men hem verdacht van het financieren van terroristische acties. Uh, maar het enige probleem was dat zijn naam verkeerd geschreven was. Okay. Uh, dus die Yusuf Islam die bestond wel. Die bedoelde ze ook wel. Alleen die schreef zijn naam net. Het was één letter verschil geloof ik. Ja, en dat was minder muzikaal. En hij was zeker minder, minder muzikaal. Uh, <lacht> maar hij doet ook zijn oude repertoire weer. Behalve dat hij uh, zich heel goed bezighouden heeft met, uh, met, uh, met liefdadigheid. Uh, werk als, als moslim... Uh, ...is hij daarna uh, toch weer zijn oude repertoire. En uh, dat zal misschien ook wel een beetje met verdiensten te maken hebben. Want uh, dat brengt dan natuurlijk weer een beetje geld op. Geld in het Zo is dat. Cat Stevens dus. Ja. En het nummer heet Siva I Laugh. Heerlijk. En nu gaan we naar um, een hele andere band. Hè? Bloody Tourists. Ja. 10CC. <laughs> ja. <laughs> geweldig. Ja, daar nou staat natuurlijk Dreadlock Holiday op. Ja. En die kan je draaien, maar die draaien we al zo vaak. Ja, dus dat vandaag een keer niet. Iets minder bekend, maar heel erg leuk om te horen. En het heet From Rochdale to Achurios. Ik ken het, want ze hebben het twee jaar geleden nog live gespeeld. Oké, heel fijn. Leuk, hè? Komt-ie. Ze speelde toen bij mij om de hoekje, dat wil je niet geloven. Oh ja? We Bij ons het kennen met theater in Devenwijk. Geweldig. Ik ze twee keer gezien. Tens is Graham Goldman. To Archarias, from Rochdale to Achorias, from Achorias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Achorias. You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Try to get a flutter to someone. But Ed Jamaica don't fly on Sunday Gotta get a flight out to someone Because I wanna see the mama and the papa When I look into your blue eyes I bend the truth but I never tell you lies I need my lover, I need your care Understanding From Rochdale to Archeryas, from Archeryas to Dawkins, from Dakin, it's back to Rochdale. From Rochdale to Archeryas, asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for jumbo. Where am I now? I try to get a flight up to someone. But Ed Jamaica, don't fly on Sunday Gotta get a flight out to sign one Because I wanna see the mama and the papa A dressing room so far from home A corridor with a broken telephone I wanna call but I got to go The curtain's up and it's time to do the show Sunlight, awake in a dream at midnight, I'm rushing to wait for Jumbo, where am I now? You spend half your life in transit, but that's just the van het album Bloody Tourist. Ja. En uh, dat was een album wat voornamelijk ook wel uh, opgedragen werd aan uh, allerlei toeristische ervaringen die ze hadden. Zoals bijvoorbeeld Dreadlock Holiday. Ja. Uh, vakantie naar Jamaica. En dan alles meemaken dat ze je gewoon uh, bereid zijn in elkaar te slaan om een zilverketting. <laughs> Maar het leuke was dat, dat zei ik ik heb het al eens meer verteld, maar uh, dat ze dus uh, twee jaar geleden nog uh, bij mij om de hoek stonden te spelen. Tenzij ze in het, ja. het Kennemann Theater in Beverwijk. Twee concerten van ze gezien. Op loopafstand. Op loopafstand, ja. Met nog drie originele leden. Uh, Graham Goldman de, en, en nog twee andere. De namen weet ik even zo niet. Maar in ieder geval met Graham Goldman. En Graham Goldman was natuurlijk eigenlijk wel de grote hitleverancier. Ja. Uh, onder andere ook de componist voor grote hits voor anderen, zoals uh, For Your Love van The Yardbird. Uh, no, Milk bus, bus stop. Bus stop, no Milk Today. Basstop. Basstop. No Milk Today van uh, Herman's Herman's. Daar kun je wel dit. een uurtje mee vullen. Ja, daar kun je wel een uurtje mee vullen. Met wat die man allemaal uh, geschreven heeft aan grote hits. Voordat die, al voordat hij bij TNCC terecht kwam. Um, goed. Nou, je hebt weer wat moois uitge uitgezocht. Ja, Bart vertelt. De, de volgende artiest die kennen we van de Spencer Davis Group. Van ja. Traffic. Ja. van uh, Blind Faith ja. en ook van Air Force, van Ginger Baker ja. en daarna als solo artiest en dat was natuurlijk Steve Winwood. Ja. 16 jaar ja. was hij, hè? dat hij bij de ja. Spencer ja. Davis kwam mo ja. ze moesten nog uh, van die houten blokken op zijn pianotoetsen doen ja. anders kon hij er niet bij nee. zo klein was hij nog ja. <laughs> maar, maar toen al een wonderkind ja, nou ja. Zeker. en de stem van, van iemand van 45 bij wijze van spreken ja. toen, hij ver, toen hij pas 15 was Ja, ongelooflijk maar wij gaan even luisteren naar een track van zijn uh, album uit 1986. En dat heet Back in the High Life. En de track die wij gaan draaien is Back in the High Life Again. En dat is hem. Uh... Oh, ik zit op de verkeerde, sorry. <laughs> Neem ze <me> mij niet kwalijk. <laughs> Dit is hem. My Life Again. Heerlijk. Van de gigantische organist, pianist, gitarist. Nou, hij kon eigenlijk alles. Hè. Hij was multi-instrumentalist. Want er zijn ook platen van hem bekend bijvoorbeeld. Zoals uh, Ark of Diver. Dat hij alles echt zelf doet. Hè? Dat hij alle instrumenten ook zelf speelt. Dat is echt een, een gigant deze man. Stevie Winwood. Begonnen al als 14, 15-jarige jochie. Zat hij al achter het Hemondorgel bij uh, Spencer Davis op. Yep. En... en daar, daar, daar herinner ik me dan nog van dat hij bijvoorbeeld een opname is van het nummer Georgia On My Mind. Oh. En dat hij absoluut niet onder doet voor Ray Charles. Helemaal niet. Absoluut niet. Helemaal niet. Dat is echt, echt geweldig. And nobody knows you when you're down and out. Ook zo, ja, ook zoiets. En, en, en er is ook nog een... een als je toen de tijd het singeltje had, Gimme Some Love In. Ik weet niet of je het nog herinner. Blues in F. Ja, Blues in F. Bijkantje. Bijkantje. jongen, jongen. Hm. Ja, dat was geweldig. Bij, bijna beter dan Jimmy Smith. Ja, ja bijna. Geweldig. Bijna. Ongelooflijk, ja. wat iemand kan. En goed, back in the high life again. En ja, we, we draaien alleen maar prachtige dingen, jongens. Dat is echt down memory lane, hoor, wat we nu meemaken. Heerlijk. Prachtige plaat. Hier moet maar eens vaker komen. Maar ja. Ik bedoel, dit bevalt me uitstekend. En we gaan van de ene Steve gaan we naar de andere. Oh, Stevie. Stevie. Die was nog jonger. Ja. Dat uh, toen hij bekend werd. Ja. Hij was twaalf. Fingertips. Steve Wonder. Ja. Stevie Wonder. Toen heette hij nog Little Stevie Wonder. Little Stevie Wonder. Ja, ja, Fingertips, ja. part 1 en part 2. Ja, en toen heette hij nog Morris van zijn achternaam. Ja. ja. Heerlijk, hè? He? Steve-land Morris heette hij. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Wat weten wij we veel samen? Ach, meisje. Ja. <laughs> Niet te geloven. <laughs> Goed. Um, nou, ik, ik, uh, ik doe een wens. And, uh, ja. ja ook? Nou, dan, uh, dan, dan doen we het weer samen. Okay. I wish. Goed. 1976, Songs in the Key of Life. Niet maar goede muziek erop. Maar andere songs als S. Uh, Sir Duke natuurlijk niet te vergeten. Dan. Maar vooral mijn favoriet van, het, uh, van die plaat Village Ghetto Land. LP waarop Stevie Wonder gebruik maakte van uh, wat hij noemde de Dream Machine. Oftewel dat was uh, de legendarische... Yamaha Theater Synthesizer GX1. Die uh, speelde een zeer belangrijke rol. Dit was uh, 1976. Dit prachtige album van Stevie Wonder. Ja, echt een gek. Heerlijke plaat. Ja, daar kan je heel lang met voor hangen als je wil. Hè. Ja, die kun ja, je wel eens je draaien. Is, ja, ja, makkelijk. Hmm. Hebben we ook wel eens gedaan nog. Doen we ook wel eens. Tuurlijk. Ja. Ja. En waarom niet? Nee. Oh, ja. um, we gaan nu over naar een uh, LP van The Who. Uit 1977. De Who. Wie? Ah, ja, precies. Die. <laughs> De Who Sell Out. En dat doen ze net of ze een programma van Radio London zijn. Ja. Yeah. En daarom uh, beginnen we ook meteen maar met een commercial. Yeah. Van Heinz Baked Beans. Ja. Yeah. En daarachter aan Marianne with a shaky hands. Wonderful Radio London. Hey, Mum. what's for tea darling <laughs> darling I said what's for tea What's the title? Fire's great More music, more music, more music, more music! Shake your shaky head. De shaky hands. What's the title? Ja, dat is geweldig. <laughs> die jingles van Radio London. Dat, oh. dat is echt dat, dat, dat, Als u die periode niet meegemaakt heeft, dat kan ik me voorstellen. Maar dat was echt legendarisch. Dat stond toen model voor alles, hè? Ja. Radio London was eigenlijk toen toonaangevende piratenstation. Ja. Beter ja. dan wat ook. Die, die kwamen ook met de nieuwste dingen. En, en Veronica was toen nog een beetje truttig, zou ik maar zeggen. He, die, die, die, die, nog een beetje... en, en toen Radio Londen kwam, toen veranderde Veronica ook in één klap. Dat ja. was helemaal eens anders, want zo moest je radio maken. Ja, dat was. Dat, dat was echt geweldig, dat Radio Londen. Dat, dat geluid was natuurlijk niet het best, want het lag, dat schip lag voor de Engelse kust. En op de middengolf. Dus het kraakte en piepte allemaal dat het een lieve lust was. Maar daar ging het ook niet om. Nee. Maar je, je, dat, dat was gewoon uh, het radiostation op ja, dat moment. En ja. daar hoorde ik ook voor het eerst Sergeant Peppers. Oké. Okay. Ja, ik nee, hoorde dat... ik, voor het eerst werd hij gedraaid op, op Radio Londen. Londen ja, dat Nooit vergeten, 47 jaar geleden. Momenten in hem in zijn leven. Ja, dat, is, dat zijn van die momenten, weet je. Dat is echt geweldig dat je dat voor het eerst hoort. En dat je denkt van, jezus, en dat de Beatles? Ja, maar geweldig. Goed, um, maar we moeten niet lang leten, Want we hebben nog zoveel mooie muziek leren. Hmm. En um, je, je, je hebt me hard gestolen hoor, want je komt met platen, jongen. Dat ik denk van, oeh, wat lekker. <laughs> um, dit is er ook weer zo in. Ja, jij mag, uh, de, jij mag het helemaal vertellen. De 1971 is het. Het is jouw groep. Uh, nee, 1970 is het. Uh, en het leuke is, dat is dan weer wel het, groot, het mooie van die tijd. Dat ik dit album heb ontdekt uh, door Lex Harding. Van Radio Veronica. Want okay. die draaide die muziek gewoon. En andere seasons draaide dit niet. En Lex was toen de tijd uh, was toen ook een, een beetje een progressieve jongen. Een prog jongen, En die draaide dit gewoon. <coughs> dus dus dan, dan, dan ineens hoorde ik. Joost is nou is Verrek, wat is dit joh? En ik zat toen zelf nog in een soulbandje. Dus ik dacht van nou ja. En dan hoor je dit. Geweldig. Yes hebben we het over. En uh, dan met name het uh, de derde, al, derde album van Yes. Uh, de Yes album. Uit, ik dacht uit 70, of? 71. 71. 71 toch? Ja, toch 71. Ja. Nou, <coughs> muziek die je uh, zeker als organist zijnde, als keyboardman zijnde tot de verbeelding sprak, omdat het orgel natuurlijk een hele grote, de orgel en de synthesizers natuurlijk een hele grote rol gingen spelen in de popmuziek op dat moment. En uh, dit is een van de prachtige liedjes van dit album. I've seen all good people of, uh, bestaande uit twee delen. Die gaan, gaan we achter elkaar door, want we kunnen niet stoppen. Dat, uh, dat gaat achter elkaar we door. We willen ook niet stoppen. Nee. Het nummer heet I've seen all good people. Het bestaat uit twee delen. Het eerste is Your Move en het tweede is I've seen all good people. It is yes. But John I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way Story. Het begon in 1968 al voor ze met het album Yes. Daarna kwam Time and the Word. En uh, daarna in 1971 kwam dit uh, legendarische album. Uh, de formatie van Yes was bijna geen enkele LP hetzelfde want ze hadden iedere keer wel, wel andere mensen en uh, uh, dit geval was eigenlijk wel uh, op uitzondering, met uitzondering van de, van de, van de organist de, de formatie die het het langst volgehouden heeft Bill Bruford op drums Chris Howe, uh, Steve Howe moet ik zeggen als uh, gitarist uh, John Anderson natuurlijk die altijd wel een beetje de zanger was, uh, Chris Choir op bas en Tony K drums en Tony K zou na dit album vervangen worden door Rick Wakeman en toen kwam een nog mooiere plaat. Bijna. Uh, fragile. En uh, Time and the denk nee, daarna kwam Close to the Edge. En nog veel meer van dat Fries. Ja. Yes, dus. <coughs> Sorry hoor. En, en ik vond het al moeilijk om te kiezen tussen uh, deze die we gedraaid hebben en Yours is no disgrace. Ja, van mij mogen ze allebei. <laughs> <coughs> Volgende keer. Volgende keer. Oké. Okay. Bewaren we. We gaan even wat rustigs doen. Een, ja. uh, een album van Mike Bett. Samen met zijn vrienden. En dat heet Territ Sweet. En daarvan draaien we het mooie nummer <coughs> Lady of the Dawn. Oh. Jared Sweet, de LP van Mike Bat. Oh, weet je wat ik zo jammer vind? Dat het al bijna afgelopen <lacht> Nog maar een kwartier. We hebben, nog maar, we hebben nog maar 14 minuten verdorie. En we hebben nog zoveel moois lunch. Oh, mooi zo nog een door. <lacht> <lacht> nou, oké. Okay. Hey, dan houden we lekker wat over voor de volgende keer. Want ik, ik ga je beslist weer vragen hoor. Want ik vind het veel te leuk zo. Okay. Ik vind het helemaal te gek. Mooi zo. Nou, je had het uh, aan het einde van je lunchprogramma. had je het over who needs the Beatles? Ja. Nou, daar gaan we meteen even een eind aan maken natuurlijk. Oh ja? Ja. Oh. We gaan even luisteren naar een uh, track van de Double, LP, double AP ja. Magical Mystery Tour. Ja. Uh, een uh, film made for television. Yep. Uh, in kleur. Alleen de eerste keer dat hij werd uitgezonden was in zwart-wit. <laughs> ja, dat werd in zwart-wit uitgezonden. Nee. Want er was nog geen kleurentelevisie. Nee, nee, nee. nee, dat was 1968. In dat de was jaren nog... 60 was dat nog niet zo. Nee, er was geen kleurentelevisie, Dus dat werd in zwart-wit uitgezonden. En ik weet ook nog dat uh, hij werd uitgezonden door de BBC op tweede kerstdag. Of uh, met de kerst, ja. in ieder geval. En hij werd door iedereen de grond ingeschreven. De kritieken die waren nou echt, het werd de grond hoe dit kon, dit soort films op de kerstavond. Dat deed hun naam niet zo erg veel goed. Nee, maar mensen die toen die film afkraakten hebben het gewoon niet begrepen. Want als je, ik heb die film vorig jaar nog weer eens teruggezien in de Melkweg, toen op Grootscherm. Toen hadden ze hem helemaal gedigitaliseerd. Nou jongen. en het, het, het is gewoon een leuk verhaal. Het is gewoon een, een, een, een leuk principe. Waar onder andere later mensen als Monty Python naar het voort zijn gekomen. Ja. En die hebben echt wel daar de voorbeelden aan genomen hoor. Dit. Ze, waren niet, Goed. ze waren niet alleen muzikaal uh, hun thuis. Nou, uit, maar ook qua film. Want men heeft het toen gewoon niet begrepen. Nee, nee echt niet. Uh, Magical Mystery Tour hebben we het natuurlijk over. De Beatles huurden een bus. En uh, gingen toen met een bij elkaar geraapt zootje. Gingen ze gewoon op stap. En lieten toen iedereen de vrije loop. Van we zien wel. Er was geen script, er was geen regie. Helemaal niks. We zien wel. Nou, en dat is de, de Film Magical Mystery Tour geworden. En die bus, die bestaat nog steeds, hè? Oh ja? Ja, die rijdt in Liverpool. Kijk. Ja, dan kun je terug. Nou, het is een kopie. Het is, een, het is hetzelfde model bus. Alleen eh, dan, een, niet die bus, maar... Nou, hij is exact hetzelfde, lijkt het gewoon hetzelfde. En daar kun je dus in Liverpool, als je er bent, kun je daar een trip mee door de stad maken. Nou, Hartstikke leuk. Gaan we vast een keer doen? Ja, nou, ik heb het al twee keer gedaan. Ja. Maar <laughs> ik, ik vind het, ik, ik wil het beslissen nog een keer. Goed, we gaan uh, een legendarisch nummer draaien van John Lennon die uh, toen echt een beetje in zijn absurdist, absurdistische periode zat, uh, met uh, een geweldig arrangement, uh, een geweldige compositie. I am the Horus. Here okay. nummer die rare geluiden nu bijvoorbeeld, die u hoort, Het is een oude korte golfradio. John Lennon die, die zocht een bepaald geluidje, wat hij niet kon vinden, en dan vond hij in een kast een oude radio met een korte golf er nog op, en toen drukte hij aan die knoppen en toen zei hij tegen George Martin, dit wil ik erin hebben. Nou, dat is volkomen duidelijk overigens ja. is dit nummer later nog een keer opnieuw opgenomen. Onder andere door de band Spooky Tooth, dat is veel minder. Maar George Martin heeft het zelf later ooit nog eens een keer opgenomen voor een cd die heette In My Life. Waarin hij uh, allerlei verschillende artiesten vroeg om Beatle-nummers uh, te vertolken. En dat is een hele mooie cd geworden. Ik heb hem denk ik helemaal op MD. Ja, het is helemaal geweldig. En daar wordt dit nummer, dus, uh, dit Am uh, uh, de Wall is gedaan door Jim Carrey. Yes. Ja. Dat, is, ja, zo, klopt, ja. Ja, dat ja. is zo geweldig. Dat is zo goed wat hij gedaan heeft. Goed, hey, uh, ik denk dat we bijna het laatste nummer toe zijn. Nou, ik weet, ik weet, ik weet, wel ik wel weet zeker. het wel zeker. Want ja. we hebben nog zes minuten. En, en dit, dit, dit nummer wat we gaan draaien duurt zes minuten. Oh, nou, dan, uh, dan is het het laatste. Meteen klaar. En dat gaat over uh, zwarte en witte toetsen. En daar weet jij alles van. Ja. Hij ja, van de graag en Rob Hoeken. Dus uh, ga je gewoon zuiken. Uh, ja, legendarisch duo. Hè? Ja. Ja, Rob Hoeken, uh, be bekende Haarlemse boogie-woogie pianist. En uh, ook wel bekend geworden van zijn rhythm en blues groep natuurlijk. Maar hij was van oorsprong natuurlijk gewoon boogie-woogie. En daar lag zijn hart ook. Zijn zoon Ruben overigens, uh, dames en heren. Dat is op dit moment een, uh, een hele grote. Vooral in het uh, blues uh, wereldje. Uh, Ruben Hoeken Band, zoon van Rob. man is een giet. Die is al een paar keer uitgeroepen tot beste bluesgitarist blues -gitarist van Nederland. En eh, ik eh, hoorde laatst dat hij zelfs van Jan Akkerman een gitaar gekregen heeft. Kijk, ja. dan heb je het ver geschopt. Dan heb je ver geschopt hè? Jan Akkerman eh, heeft een gitaar ontworpen in de 70's al, die, eh, de Jan Akkerman 2. En uh, bij Brandon guitars, uh, uh, is die gitaar, die kun je ook gewoon kopen. Hè. Dus dat uh, is gewoon van de handel. Maar uh, Ruben Hoek heeft hem van, uh, van Jan Akkerman cadeau gekregen. Nou, vind je dat niet geweldig? Helemaal goed. We gaan naar luisteren. Laatste nummer voor vandaag. Bart, ik dank je hartelijk voor je inbreng. Ik ga dit zeker, we gaan dit zeker vaker doen, want Heel ik vind, het, Heel vind dit zo leuk om te doen. Ja. En, en uh, zo'n... Weer is de platenkeus van een ander. Hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. Dat is altijd wel... Dat is ook makkelijker. Ja. Rob Hoeken en Rein uh, van der Gagen. Ja. En dat heet? Small talk to my son. Oké. Okay. Dit waren de vinyljaren. Wat mij betreft, morgen weer twaalf uur. En wat mij betreft, morgen om twee uur. Ja. En wat de vinyljaren betreft, tot volgende week. Dag. Dag.